Oostenrijk trekt zijn blauwhelmen terug uit de gedemilitariseerde VN-zone op de Golan. Dat is een gebied tussen Syrië en het door Israël bezette gebied van de Golan. Vanmorgen braken daar gevechten uit tussen opstandelingen en het Syrische leger... vlakbij de posities van de Oostenrijkse VN-militairen. Volgens de Oostenrijkse kanselier Feyman lopen de ongeveer 380 Oostenrijkse VN'ers... een onacceptabel risico in het gebied. In haar huis in Beverly Hills is de Amerikaanse oud-zwemkampioen en actrice Esther Williams overleden. Ze was in haar jeugd een topzwemster, maar door de Tweede Wereldoorlog waren er geen grote internationale toernooien. Daarom besloot ze de showbusiness in te gaan. En ze sloot zich aan bij een grote reizende muziek, dans en zwemshow in de Verenigde Staten. Daar werd ze ontdekt door filmscouts. Ze speelde vervolgens in een aantal filmproducties die bekend staan als Aquamusicals. Daarin deed ze onder meer aan synchroonzwemmen. Ze speelde met acteurs zoals Gene Kelly, Frank Sinatra en Ricarda Montalban. Ze was een van de bestverdienende actrices in de jaren 40 en 50. Esther Williams was 91 jaar. De finale in het vrouwenenkelspel op Roland Garros... gaat tussen de Russin Maria Sharapova en de Amerikaanse Serena Williams. Sharapova had drie sets nodig tegen de Wit-Russische Azarenka... Williams had geen enkele moeite met de Italiaanse Errani, die maar één game won. Sharapova is de titelhoudster in Parijs. En dan het weer. Vanavond blijft het lang warm. Morgen schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt 15 graden op de wadden tot rond de 25 graden landinwaarts. Zaterdag en zondag komen er meer wolken... maar de kans op een bui blijft klein. Met 14 tot 23 graden wordt het wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Alweer nou, verkeersinformatie op de A27 van Utrecht naar Breda staat voor de brug bij Gorcum 4 kilometer file, dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen is dicht bij Bergen op Zoom en dat komt ook door een ongeluk. Ik ga naar managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's avonds besteld is morgen al in huis en vanaf 20 euro is de verzending gratis. managementboek.nl gewoon meer.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 Een van de belangrijkste wensen is dat het voor de VVD-fractie onacceptabel is... dat er elektronische detentie uh, uh, wordt toegevoegd in plaats van een gevangenisstraf. Wij vinden dat de detentie, elektronische detentie aan de voorkant eruit moet. Al dus VVD'er van der Steur vandaag. Ja, het plan van minister Teven om criminelen dus een enkelband om te doen... in plaats van ze in de cel te stoppen, is vandaag in de Tweede Kamer gesneuveld. Zijn eigen partij zelfs. De VVD vindt het maar helemaal niks. Wat zijn nou de voor- en nadelen van de enkelband? Daar ga ik over praten. Met Rien Timmer, hij is directeur van Exodus. Goedenavond. Goedenavond. U heeft uh, opvanghuizen waarin gedetineerden komen van wie de straf er bijna op zit. En een aantal van hen heeft zo'n enkelbandje als elektronisch toezicht. Um, wat voor mensen krijgen een enkelbandje? Nou, dat kan heel verschillend zijn. Het zijn trouwens nu nog maar uh, hele kleine aantallen die zo'n enkelbandje krijgen. Um, maar in principe gaat het er dan om dat mensen toch wat meer in de gaten gehouden moeten worden vanuit de wens van justitie. Dus dat kan uh, dan gaan om iemand met een zedenachtergrond of uh, vaak ook wel mensen met een verslavingsachtergrond. Een kleine groep zegt u, hoeveel zijn dat er dan? Ja, het, het punt is dat uh, uh, niet voor niets stelt Teven het nu voor als een uh, grote introductie. Tot nu toe uh, krijgen mensen het wel, maar in de combinatie uh, met begeleiding bij ons in huizen komt het nog maar heel weinig voor. Um, en zou dat dus veel meer voor moeten gaan komen. Ik denk dat we in de loop der jaren er uh, nou, enige tientallen misschien hebben gehad. En uh, de laatste jaren dus uh, langzamerhand ietsjes meer. Ja, Bij jullie is zo'n enkel bandje dus hè, helemaal aan het einde van een celstraf als een soort overgangsfase weer naar het gewone leven. Uh, wat Teven nu wil doen, of had willen doen... Uh, is zo'n enkel bandje als straf. Dus in plaats van een celstraf. Uh, het is gesneuveld waarschijnlijk. Wat vindt u daarvan? Wat vond u van zijn plan? Ja, Of het definitief gesneuveld is, uh, kan ik nog niet zo inschatten. Ik denk in ieder geval in de vorm zoals hij het nu wilde invoeren... is het uh, eventjes geparkeerd. Um, op zich... Uh, zoals wij ernaar kijken, uh, denken wij dat het nog niet zo'n heel slecht idee is. Wel misschien om in, met de snelheid en de manier waarop hij het nu wilde doen. Op zich namelijk het idee van een enkelbandje. Het gaat niet zozeer om het enkelbandje, maar het gaat om het idee... dat je die straftijd veelzinniger gebruikt om mensen uiteindelijk tot ander gedrag te bewegen. Want kunt u daarbij... dat toelichten? Wat, wat, wat maakt dan dat een enkelbandje om beter werkt dan in, in de cel zitten? Nou, een, een, een straf heeft meerdere doelen. En een van die doelen is natuurlijk vergelding en de samenleving laten zien... dat je echt straf geeft, ook aan slachtoffers. Nou, daarvoor moet je laten zien dat iets echt ook uh, straf is. Um, daarnaast heeft een straf ook de functie dat je, van, van resocialisatie... dat je graag wilt dat die mensen in de toekomst, als ze straks weer vrijkomen... zich anders gaan gedragen. Nou, in dat geval wil je mensen juist zo min mogelijk van de samenleving isoleren... Maar ze midden in die samenleving leren hoe ze zich wel moeten gedragen. En met dat, een enkel bandje om blijf je meer in de samenleving? Met een enkel bandje om. En dat kan in combinatie met begeleiding in een huis... of met groepen vrijwilligers er rondomheen. Of, nou ja, daar zijn allerlei varianten op te bedenken. Maar in ieder geval eh, eigenlijk niet juist in de gevangenis. Want een, een gevangenis is wat dat betreft een, een wonderlijke uitvinding. Hm. Daar leer je eigenlijk al die dingen... die je juist zo verschrikkelijk graag bij die mensen zou willen afleren. Namelijk wat leer je? In een, in een gevangenis wordt je leven bepaald. Terwijl je heel graag wilt dat gedetineerden verantwoordelijkheid nemen... voor hun eigen leven, voor, hun, voor de samenleving, voor de mensen om zich heen. Zich verantwoordelijk gaan gedragen. In een gevangenis wordt je juist heel erg afhankelijk gemaakt. Er wordt voor je nagedacht. Je dagritme is bepaald. Je mag heel veel dingen niet. Zelfs al zou je het wel willen of kunnen. Dus juist heel negatief. Ook nog eens tussen heel veel andere mensen... Die met diezelfde problemen zitten. Dus wat dat betreft. Is, is een. en dat blijkt ook uit heel veel onderzoek. is een, is een gevangenis juist uh, het broeinest. van alles wat je wilt dat je niet gaat bereiken. met die mensen. Nou, is het zo dat u net vertelde. Hè, de, de groep die dus bij ons. aan het einde van hun straf. een enkel bandje krijgt. is bijvoorbeeld een groep zedendelinquenten. die je een beetje in de gaten wilt houden. En daar is natuurlijk nu ook de ophef over. Hè, dat men bang is dat. Zedendelinquenten, dus niet de cel ingaan, maar vanaf het begin met een bandje uh, uh, hun straf, hun alternatieve straf moeten hebben. Uh, is dat reëel? Nou, ook, ook daarbij geldt. Uh, natuurlijk moet de straf ook een karakter hebben van vergelding. En uh, zeker ook richting slachtoffers. En dat geldt zeker in het geval van uh, zedendelicten. Ja. Um, wat dat betreft kan ik me goed voorstellen... het gevoel dat er bestaat bij politieke partijen... maar ik denk veel breder in de samenleving. Van ja, Als het helemaal in de plaats komt, eh, is dat nou wel de bedoeling? Bovendien zat daar ook nog het kantje aan... dat de gevangenisdirecteur dat dan zou moeten bepalen. Eh, en niet de rechter. En dat is ook juridisch nog wel een vraag bij te stellen... of we dat willen. Ja, Dus kortom, zover los... moet het niet gaan. Precies, maar even los daarvan zou je wel in die... Uh, strafduur en of dat nou vanaf dag 1 moet zijn of vanaf een uh, veel la latere dag. In die strafduur wil je mensen wel voldoende stabiliteit meegeven dat ze straks niet in fout gedrag uh, weer terugvallen. En bij een groot uh, deel van zedendelinquenten heeft juist dat foute gedrag te maken dat ze uh, sociaal heel geïsoleerd zijn. Dan is het dus juist van belang dat je die straftijd. Gebruikt om mensen een stevig sociaal netwerk van betrouwbare mensen te bezorgen. En daarmee zegt u, is juist zo'n enkelbandje geschikt? Want uh, u zegt, uh, zo'n enkelbandje houdt je in zekere zin zelfstandig, hè, verantwoordelijk voor je eigen leven. Uh, hoe ver gaat dat eigenlijk? Hoe, hoe ziet het leven met een enkelbandje eruit? Nou, met zo'n enkelbandje, uh, ik moet er eigenlijk bij zeggen, dat er wordt vaak door elkaar gehaald. We hebben twee soorten enkelbandjes, om het kort te zeggen. De oude soort, en daar gaat het eigenlijk nu niet om in het voorstel van Teven... de oude soort was een enkelbandje wat in verbinding stond met een kastje... wat ergens aan de muur zat. Dus dat installeer je in een huis. En dat deed eigenlijk weinig anders dan meten... of je in een bepaalde straal nog rond dat kastje aanwezig was. Mm -hmm. En als je eruit was, gaat er een piepje en dan wordt er naar je gezocht. Maar dat is een heel, heel beperkte functie. De, de huidige enkelband, dat gaat om een gps-enkelband. En dan kun je dus echt gevolgd worden dan kun je ook instellen dat je in bepaalde gebieden wel of niet mag komen... of dat je juist op een bepaalde tijd ergens moet zijn of niet moet zijn. Dat is enorm belastend. Want je hele dag uh, wordt er dus... Ja, dat is echt een beetje Big Brother watching you. Je hele dag wordt jij gevolgd. Um, dus wat dat betreft is de, de psychische last daarvan... Natuurlijk is het anders dan een gevangenisstraf. Maar de psychische last daarvan is wel degelijk heel zwaar. Ja. En bovendien... Uh, in diezelfde periode wordt er ook nog heel veel gevraagd van je. Tenminste als het goed is. Want Namelijk? dat is denk ik uh, een bezwaar tegen de huidige plannen van meneer Teven, uh, Is dat het wel erg uitging van het kale enkelbandje. En voor zo'n kaal enkelbandje alleen. Ja, bij een aantal mensen kan dat werken. Hè, als je bijvoorbeeld daardoor gewoon naar je oude werk kunt blijven gaan. Maar heel veel mensen... Ja, hebben nou net een, een enorme chaos van hun leven gemaakt. En dan? Ja. Waarom werkt het dan ze, niet? Nou, ja, als je ze dan met enkelbandje en al terug in die chaos zet, of in, ah, ja. in dat gezin waar toch al spanningen waren, dan verandert er nog niks. Dus nee. je zult er wel degelijk heel veel begeleiding dan ook op moeten zetten. Heb je nog steeds besparing, want enkelbandje plus begeleiding in, bijvoorbeeld een Exodus huis, is nog steeds aanzienlijk goedkoper dan een cel. Maar je moet wel meer doen dan alleen maar een kaal enkelbandje. En de, de mensen die bij u een, een enkelbandje hebben... hebben die dan zo'n oud enkelbandje met zo'n kastje... waarvan een, een piep gaat als uh, het terrein of het huis verlaten? Of hebben die zo'n gps'er? Uh, uh, het komt een enkel keer nog voor dat het om zo'n oud bandje gaat. Maar uh, er zijn inmiddels ook mensen met zo'n gps-bandje. En dat zal de toekomst zijn. Ja, ja. Want, maar als ja, Voor sorry? de duidelijkheid, niet iedereen in een Exodus-huis heeft zo'n enkel bandje. En nee, dat, dat is ook ik. vaak helemaal niet nodig. Nee. Want als ik het goed begrijp, dat als je uiteindelijk zo'n huis dan weet te ontsnappen... Eh, dan gaat er wel eens maar ergens een piep. Maar je bent ook gewoon verdwenen, want niemand kan meer weten waar je bent. Dat is zo, ja. En dat is en natuurlijk je... met zo'n GPS er niet. Dat is met zo'n GPS er niet tegelijkertijd, ja, dat ontsnappen is een heel relatief begrip. Mm -hmm. Want als je op een goede manier mensen begeleidt... en aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid... dan zien ze ook dat het in hun eigen belang is... Uh, dat ze gewoon doorgaan in dat uh, programma. Exodus-huizen zijn gewoon huizen midden in een stad. Ja, ja. ja want gebeurt er dan? dat lopen dus eigenlijk lopen mensen daar niet weg. Dat ze uiteindelijk weglopen. Ik zal u vertellen dat het regelmatig voorkomt... dat mensen vragen, uh, mag ik weer terug naar de gevangenis? En dat ze dan zelfs, als je ze een kaartje meegeeft... om weer terug te gaan naar de gevangenis... met kaartje en al terugreizen naar de gevangenis. En soms zelfs zonder begeleiding. En waarom is dat dan? En Dat is omdat eh, mensen die bij een exodus-huis komen... Eh, daar wordt heel veel mee gesproken. Daar bouwen we een hele nauwe band mee op. En op die manier bereik je dat mensen gaan inzien... Eh, wat zij zelf met hun leven kunnen bereiken... of misschien nog niet kunnen bereiken... En dan zie je dus dat sommigen zeggen van... jongens, ik ben hier gewoon nog niet aan toe, ik kan dit niet. Ze zitten daarbij bij Exodus alsmaar te zeuren dat ik allerlei dingen moet... aan mijn werk en mijn toekomst en relaties met familie herstellen. In een gevangenis wordt dat allemaal niet aan me gevraagd. Stuur mij maar weer terug. Ja. U begeleidt ze, hè? Uh, heel bewust dus, als Exodus. U zorgt dat, dat ze juist wel aan kunnen, om, om, uh, probeert u in elk geval... dat ze het leven weer aan kunnen na hun straf... Uh, hoe ziet dat er concreet uit? Ik bedoel, concreet? Nou, heel concreet. Op het moment dat iemand na een uitgebreide uh, aanmeldingsprocedure... bij ons uiteindelijk binnenkomt... Uh, in veel gevallen heeft iemand dan formeel nog een straf. Dus hij wordt dan gestuurd door de rechter... of door de gevangenisdirecteur. Op het moment dat hij binnenkomt... dan uh, spreken we uh, voor de eerste twee, drie weken... Uh, heel intensieve begeleiding af. In de zin, hij mag niet op zijn eentje naar buiten... We willen uh, voortdurend, of die nou een bandje heeft of niet, we willen voortdurend weten waar die is, et cetera. Um, we gaan aanvankelijk heel praktisch, heel veel praktische dingen regelen, inschrijven bij het bevolkingsregister, bij uh, uh, de, alle instanties voor een woning in de toekomst. Maar we gaan vooral met iemand aan tafel zitten van wat wil jij nou uiteindelijk met jouw leven? En dat begint heel praktisch, met straks een woning en werk, of een opleiding of, uh, of vrijwilligerswerk. Um, maar dat komt al snel ook een laagje dieper. van Waarom is het dan zo moeilijk met, om goede vriendschappen te onderhouden? Uh, hoe kun je dan goede vriendschappen krijgen van betrouwbare mensen? Mm -hmm. Hoe kun je de relaties met je familie uh, herstellen als die betrouwbaar zijn? Hoe kun je uh, uiteindelijk, hè, dat is het uiteindelijke doel zou je kunnen zeggen... ga bij jezelf te raden wat jij nou eigenlijk wil met je leven. Hoe jij zin aan jouw leven kunt uh, ja. ontlenen. En is het zo dat u wel eens uh, in uh, de stad loopt... en dat u daar ex-exodussers ziet... Uh, en dat u denkt, ja, het gaat dus blijkbaar goed met iemand... of hè, dat, het u, dat u denkt, ja, hier doen we het voor? Ja, gelukkig komt dat heel veel ja? voor. Afgelopen maandag namen we afscheid van onze voormalige bestuursvoorzitter... een oud justitie-dominee meneer Airbeek. En een groot deel van dat afscheid werd georganiseerd... door huidige en oud-bewoners. Dus dat, dat werd voor een groot deel liep dat met, met tientallen gedetineerden die, en ex-gedetineerden die daar liepen te bedienen. Die daar interviews gaven, die daar stonden te rappen op het podium, et cetera, et cetera. En dat zijn uh, eigenlijk allemaal mensen die misschien niet 100 op de manier zoals u en ik dat zouden doen. Maar die wel wat van hun leven aan het maken zijn of ook hebben gemaakt. En een van onze eerste bewoonsters was daar die ooit als een, als een stuurse moeilijke vrouw is binnengekomen... en die nou gewoon hartstikke stabiel met een gezin in Den Haag woont. Kijk, dat is nou, nou eindigen we toch mooi. <laughs> Dank u wel. Uh, Rien Timmer, directeur van Exodus, een organisatie dus van uh, opvanghuizen voor gedetineerden... van wie de straf er bijna op zit. Dank u wel. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Nog een klein uur pinksport en muziek. Een finale sample is het in Parijs. Pep van Hout. Ja, uh, dat gaat heel snel nu. We hebben een uur leuk tennis gehad tussen Currier en uh, Corda. Op het ogenblik is het uh, grijze muizen tennis. Dat gaat het de kant op uh, die we van tevoren hadden verwacht. Het is in ieder geval een, een anti -climax als het op het ogenblik gaat. Een dikke voorsprong. En het kan bijna niet anders dat uh, Currier weg 10, 15 minuten hier zijn tweede titel gaat pakken op Roland Garros. De finale was dat. Uh, Beb van Hout, voormalig tenniscommentator van Langs de Lijn. Goedenavond. Hallo. Welk jaar was het? Ik denk, even snel gezegd, 92. Heel goed. Ja. Kijk, <laughs> dat is de echte kenner, hè? Ja. <laughs> ik moet je zeggen, zeg ik op eind, ja, dus dat tuurlijk. doe ik. Um, we hebben je uitgenodigd omdat in Parijs vandaag en morgen... halve finale gespeeld worden op Roland Garros. Uh, en helaas staan er wederom geen Nederlanders op de baan... Um, wat is er mis met ontenis, Daar gaan we het over hebben. Uh, jij bent inmiddels 73, maar nog steeds bijna 73. Ac actief als, uh, als journalist. Uh, je bent net terug uit Parijs. Hoe was het? Ja, eh, prima. Ik eh, ben ook nou voor de 25e keer op Roland Garros geweest. Uh, mijn debuut was in 81. En in de jaren 90 heb ik een paar gemist. Omdat uh, wat ik altijd zeg. Ik, toen de vogels hoorden fluiten, terwijl ze niet aanwezig waren... Wat bedoel je daarmee? Dat ik uh, na al die jaren van uh, uh, laten we zeggen tegen de deadline aanwerken... nodig uh, even bij moest ja, komen. Ja, een beetje overspannen achter. Ja, nog wel, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Maar je bent er nu dus weer geweest. Is het zo dat Ra Roland Garros heel anders is dan... ik noem maar wat, uh, de Australian Open of uh, Wimbledon? Is de sfeer anders? Ja, sowieso. Kijk, het is natuurlijk van de vier Grand Slams... het enige toernooi op gravel... Ik vind Krijvel persoonlijk het, uh, het eerlijkste uh, ondergrond die er is. Omdat je hard moet werken voor je punten. Wimbledon is gras. En, um, maar waar leidt dat en, toe? Sorry? Nou, geeft dat ook een heel ander sfeer en zo'n toernooi. Nee, maar het heeft ook met Parijs te maken. Met de ambiance te maken. Uh, met, met, met, ja, met, ook met de vrouwen. Met de vrouwen? Ja, ik bedoel... Het, het, het, het, dat werkt allemaal mee aan, de, aan, de, aan het toernooi. Het Ga jij hele... nu zeggen dat je op je 72 nog helemaal een kans hebt met de vrouwen in Parijs? Nou... Ik schans niet, maar zij. Oh ja, mensen dat is, met jou. Ja, een vrouw van, van 25, 30 jaar, dat is niet te geloven. Oh ja. Maar zo zitten Franse vrouwen in elkaar. Nou, geweldig. Ja. Wat leuk. Wat goed ja. voor je ego. Nou. <laughs> Toch? Ik twijfel daar niet ah. aan. Nee. <laughs> maar goed, dat is dus de sfeer daar. Ja. ja. Um, en we hadden zo graag daar een paar Nederlanders gehad, een keertje weer. Ja, maar kijk, we hebben Richard Kraaitsek in een halve finale gehaald, uh, gehad... in begin jaren negentig... En um, ja, daarvoor uh, Tom Okker in, ik denk begin jaren zeventig, dat hij een keertje in een, een halve finale heeft gestaan. Maar ja, er komen geen Nederlanders in de tweede week van überhaupt wel een Grand Slam toernooi nee. meer voor sinds Kreijseck. Uh, en van Kerk nog tien jaar geleden, hè? Ja, en die heeft in de finale gestaan. Ja. Maar, God, dat is, maar wat is er aan de hand? Want, uh, geen talent. Is dat het? Dat denk ik haast wel En ik, ik denk ook dat de opleidingen niet uh, goed genoeg zijn. Dat er uh, te veel privé-trainers zijn. Maar ja, kijk, uh, als dat wat meer gebundeld zou worden... Hebben we hebben nu Jan Siemering sinds korte tijd als, uh, als hoofd... van uh, te, technisch directeur van de, van de Tennisbond als hij uh, wat langer bezig is, dat hij misschien wat meer gecoördineerd heeft. Mm -hmm. Maar we hebben ook bij de, dit, deze week zijn de, uh, de junioren begonnen op Rande Er zit geen een Nederlandse jongen of meisje bij. Maar is het zo dat het inderdaad een kwestie is van geen talent? Of is het toch veel meer een begeleiding? Want bijvoorbeeld, ik, volgens mij gaan dat heel goed met de Spanjaarden. We hebben natuurlijk Nadal al een tijdje. Um, wie hebben nog meer daar? Um, uh, je hebt toch zo'n Spanjaard? Uh, Robredo, uh, Fedasco... Uh, Robredo, die van de week heel goed gedaan heeft, hè? die in drie wedstrijden een 0-2-achterstand goed heeft gemaakt. Nou, dat, was, uh, dat, was, dat was heel leuk om te zien. Maar doen zij iets beter, die Spanjaarden? Ik denk het haast van wel. Ik denk dat zij... Uh, nou, kijk, de Spanjaarden zijn natuurlijk uh, echte gravelbijters. Dat, dat, dat, die, die kinderen die zijn geboren op gravel. Mm -hmm. Die doen de hele leven niks anders. Dan hebben we dat in Nederland ook. Ja. Maar... Het, het werkt niet, ik bedoel, en een talent heb je nodig. Kijk, Krajicek was een duidelijk talent. Siemerink was een, een, een zeer groot, goede speler. Uh, Harenhuis ook... en, en Elting. Ja, maar uh... we hebben toch ook nu Rus bijvoorbeeld, hè? De nee? Maakt uh, je, je maakt een wegbuifgewaar. Nee, vind je het uh, niks, Rus? Nee. Ik, uh, nou ja, zij heeft sinds augustus vorig jaar één wedstrijd gewonnen. En ik geloof inmiddels al vijftien of zestien achter elkaar verloren. Ja. Met die ene onderbreking erbij. Maar uh, ja, dus zij, ik schrijf voor het blad Tennis. Ja. En, en een collega van mij die heeft pas een column over haar gemaakt op de site. En daar zegt hij in van ja, ze heeft weer een keer een overwinning nodig. Uh, dan krijgt ze zelfvertrouwen. Maar ik heb dat mensen een paar keer gezien... En, haar houding is al zo verschrikkelijk negatief, afgezien van het feit dat eh, ik herinner me van een paar jaar geleden toen stond ze op Roland Garros te spelen. Toen had ze net het meisjes single gewonnen bij de Australian Open en toen speelde ze tegen Enes Fedova uit Kazachstan of een van de republiek. Hmm. En als, zo, als ze op de baan staat, dat die lichaam staat, die helemaal verkeerd. Dat Namelijk, wat is dat dan voor lichaamstaal? Niks, helemaal niks. Geen die spirit. Geen spirit, geen, geen uitstraling, geen, of ze geen zin heeft, of ze bang is. En eh, wat, wat, wat mij persoonlijk, en ik had het daar met een Amerikaanse collega over. Wat, wat, wat ons opviel, dat is, het is een linkshandige speelste. Als je van links. Serveert. Als je van links speelt, ben je sowieso een dreiging voor je tegenstander. Want die is rechtshanden. Maar als je van links serveert, wat doe je dan? Dan speel je met veel spin die bal de baan uit. Mm -hmm. Want als die bal de baan uit gaat, moet de tegenstander daar naartoe lopen. Dan loop jij op naar het net en die return die volleer je af. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Nou, dus ze heeft in principe, niet. zou ze moeten kunnen. Is het zo dat, he, dat negatief, wat jij dan als negatief interpreteert. Is het zo dat je kan leren om iemand anders op de baan te laten staan? Ja, dat denk ik wel. Een, een heel goed voorbeeld vind ik daar van Michiel Schapens... die in de jaren tachtig was. Een, een jongen die had ook koppie. Die had een matige techniek, had een, een, een matige voorhand... maar hij is met zijn instelling, met zijn uh, intelligentie... is hij tot 25 van de wereld gekomen. Maar als je, als je geen instelling hebt, als je, als je niet ziet wat je moet doen... als je niet leeft als een prof, als je niet tennis eet en drinkt en er altijd mee bezig bent... en je ervoor inzet. En je houding is, ja, dan kan je het vergeten. Maar goed, dus er is wat aan te doen. Kortom, als we het Nederlandse tennis weer een beetje uit het dal omhoog... dan moet het anders begeleid worden. Door wie dan? Wie kan dat? Ja, ik denk door Siemerink. En dan is er nog een uh, meneer door de van Door de... de oude, zelfde oude spelers ja, die weten van, waar ze het over hebben. Knaap. En ik denk dat uh, de, de, misschien dat we een goede buitenlandse coach erbij moeten halen. Want je ziet nou bijvoorbeeld ook al Tsonga in Frankrijk. Tsonga is een speler... Uh, die speelt dus morgen de, de halve finale, die had altijd een klein manco. Namelijk dat hij, hij miste een, een stukje zelfvertrouwen. Nou, die haalt een, een trainer erbij, die heet Rashid. Die heeft al met Jorrit gewerkt, onder andere. En die man die heeft wonderen gedaan met die mensen. Nou goed, en wat gebeurt er nou? Tsonga wint in drie sets van Vedere. Ja. Het kan, je kan er dus aan ja. werken. Wie waren jouw grote helden? Uh, Raymond Sluiter, Michiel Schapers. Uh, en van langer geleden? Uh, want je loopt er een tijdje mee. Uh, ja, vanaf 1966. Uh, Jimmy Connors, John McEnroe. Ja. Geen Borg, geen Sampras. Want, wat, wat is... saaie spelers. Geen saai. verdere, ik, ben ook, ik ben ook heel duidelijk voor Nadal. <laughs> omdat er dan iemand op de baan staat die ergens mee bezig is. In, vind, het is prachtig als je een mooie bal kan slaan. Maar Jij houdt gewoon van, van mensen met charisma die daar aan staan baan staan. Juist. Is dat het? Ja. Maar maakt dat ook dat de tennis mooier is? Dat zie je aan Nadal. Ik bedoel, wat die man uh, doet... Maar is ook persoonlijk, he? want er zijn natuurlijk want mensen... Hij, ook een enorme hij, fan van Vedere. Ja, natuurlijk, maar ook van Nadal, hoor. Ja, zeker. Maar, want als je nou <laughs> die ziet, zit erin. Ja, Heel goed. We kunnen het goed vinden met elkaar. <laughs> maar als je nou ziet... Hij moest dus gisteren al tegen Wawrinka spelen. Daar had hij al negen keer van gewonnen. En, en, en Wawrinka had het behoorlijk goed gedaan in het toernooi. En hij wint. Ik geloof dat hij die man vijf games geent of zoiets. Nou ja, bedoel Hij doet het. Ja. En daar tegen Djokovic. Ja, dat wordt een moeilijke partij. Heb je een, een hoogtepunt in die Veel. lange jaren carrière? Veel. Jij noem er eens eentje. Een van de absolute hoogtepunten van Roland Garros vond ik de vrouwenfinale van 1985... Toen Evert uh, uh, tegen Navratilova weer eens een keer speelde. voor de honderdduizendste keer. <laughs> ja. En uh, duidelijk beter was, maar toch op 4-4 laatste set haar service verliest. en dan terugbreekt. in een partij van 2 uur en 59 minuten. De overwinning van Wielander in 82. als jongetje van 17 jaar tegen Vilas. Maar vooral. De finale van 84. Ja, het is een beetje opa verteld verhaal. Maar het is wel waar. Helemaal niet erg. Ja. Toen speelde McEnroe. Die stond twee sets voor en een break in de derde. Tegen Ivan Lendl. Die, nog, die toen al geloof al vijf Grand Slam finales had verloren. En op, op een gegeven ogenblik er stond een tv-camera tv met een koptelefoon erover. Waar de regisseur vergeten had geluid uit te zetten. McEnroe die toch al snel geïrriteerd was. Dat weet iedereen nog wel. Ja, die loopt naar die die koptelefoon toe en die begint daarin te schelden. Is vanaf dat moment het momenten kwijt, verliest de set, verliest de partij. Ja. en. Zijn, je ziet nog dat Belde daar had Ontzettend een grote borst met rood haar. En dan zo'n zo band eromheen met met merkje erin van Sergio Tacchini. En dan ligt hij dan na afloop, ligt hij dan geknield en met zo'n rode hoofd... waarvan dat haar overging ja. in het krevel van Roland Garros. Ja, hij hield er van theater, hè? Of... Ja, maar hij was ook toen echt... We beginnen nogmaals een keer over met hem. Ja, een oud-collega krijg je even een hand van. Ja. <laughs> maar is het zo dat jij dan, hè, dat als je er nu zo over vertelt... weet je nog dat je daar zat en dat je daar verslag van deed? Was Jazeker. dat magisch om te nou, doen? Ik zal je nog wat vertellen. In, uh, in 1989, op een dinsdag, de tweede dinsdag in het tunnel... speelt uh, Lendl tegen Michael Chang. Mm -hmm. En uh, het ging helemaal niet goed met, uh, met Lendl. En ja, Chang was natuurlijk nog een vrij onbekende speler. En die, ging, die dronk water en die at bananen enzovoorts. En, ja, en die <tie> ja. komt in de vijfde set komt hij op matchpoint. En Lendl serveert. En ik zie nog die eerste bal via de netrand eruit gaan. En bij de tweede service loopt Cheng op naar de service lijn. En Lendl die, die roept als je actief. Schijn zegt, dat mag dat wel, mag dat wel? En Schijn zegt, die, die, die, die, die, die, die, die, ja, speel maar. En nou, ja, nou, die bal die ging ook fout. Ja. En toen had Tsjeng dus gewonnen. Dat is een van de, van de meest memorabele partijen die daar ooit gespeeld is, ja. Mooie tijden waren het. En we hopen dat, um, dat het er wordt. Maar gaat nog steeds volgend jaar voor de 26 e keer. 26, gewoon verder inderdaad. Ja. En dan staat er, je weet het niet, over een paar jaar misschien gewoon een Nederlander... als we goede begeleiding krijgen. We gaan ervoor, toch? Ja. En um, ja, dit weekend natuurlijk de finales. Ik neem aan dat je gaat kijken, hè? Ja. Uiteraard. Web van Hout, dus voormalig tenniscommentator van Langs de Lijn en... Um, nou, ik hoop. Wie hoop je dat wint trouwens, Nadal, Nadal, Nadal denk ik, toe. en Venus of wat is het? Serena. Serena. Uh, ik denk dat ze wat ik vroeger zei, boter en suiker maakt van. Uh... <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ja. Met boter en suiker. 6 6-2, dat zou al heel mooi zijn, geloof ik. <laughs> ja. Dank wel voor je komst, graag gedaan. Dit was hem de uitzending van Twee Dingen van Max. Voor meer informatie en uitzendingen terugluisteren gaat u dan naar onze site tweedingen.nl. Morgen uh, dan praat ik met de oud FNV voorzitter Lodewijk de Waal. En straks BNN Today, Willemijn Veenhoven. Deze donderdagavond, wat staat er in jouw draaiboek? Nou, veel voetbal. Jong Oranje, Nederland, Duitsland. Ja. Bas Ticheler doet verslag. Um, maar wij kijken ook terug op de gouden generatie, Jong Oranje. Dat was uh, 2006, vooral 2007. Wat is er met die jongens gebeurd? He, Robert Menen die zit ook een beetje te denken... het is met die jongens gebeurd. Royston Drenthe, Vladi Kafstak, hoe heet het ook weer? Vladi Kafkas, Vladi Kafkas dat ja. bedoel ik. De meesten zijn in Rusland die, terechtgekomen. Ja, nee. Die, die, die en Roy... laten nergens. En, en, en we hebben het er ook over Riddel, eentje... Daniel de Ridder. We hebben het er over eentje, die is gewoon kwijt. Die is gewoon weg? Die is weg. Die gaan we opzoeken vanavond. Nou, dan moet je maar blijven luisteren. Ja, cool. Dat allemaal met Bar Stigler en Siert de Vos. Zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is even over half negen, Raymond Seré met het NOS Journaal. België en Nederland overleggen maandag hoe het nu verder moet met de Vira. De Belgen hebben al aangekondigd niet meer verder te willen... met de gebrekkige hoge snelheidstrein. Ook de NS willen er vanaf. De Nederlandse regering wil zich eerst beraden op de juridische consequenties. Een Russisch vliegtuig heeft dagenlang met een dode Georgië... door Europa gevlogen. Het slachtoffer zat in een landingsgestel van een Russisch vliegtuig... Tijdens een controle na een vlucht van het Italiaanse Rimini naar Moskou... ontdekten monteurs bloedsporen. Na verder zoeken vonden ze het bevroren lijk in het landingsgestel. Hoe het kon gebeuren dat de hier zo lang niet ontdekt werd, is onduidelijk. Het 18-jarige lid van een antifascistische beweging... dat gisteravond in Parijs door skinheads werd mishandeld... is aan zijn verwondingen bezweken. Hij was gisteravond al hersendood verklaard. De politie heeft vier mensen opgepakt... en de verdachten zouden lid zijn van de extreemrechtse groep... Jeux Nationaliste Révolutionnaire.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 Het is twee over half negen. Goedenavond. Jong Oranje begint nu aan de pittige poolwedstrijd tegen Duitsland op het EK onder de 21. Wij gaan dat hier volgen met Bas Ticheler. En we praten na negen over of het eigenlijk wel goed is voor je carrière spelen in Jong Oranje. En het antwoord is, nee, niet altijd. Zeker niet altijd. En Fred Teven had weer een pittig dagje. Er werd in Den Haag gedebatteerd over zijn plannen met de gevangenissen. Zometeen een update. Je webcam aanzetten doe je via radio1.nl slash webcam. En te bewonderen vanavond Robert Meijer, Luc Ikink en Rianne Meijer en mijzelf. Uh, Rianne is van showbiz uit Glamorama. En uh, je hebt mensen voor ons in het uh, kindsterretje Amanda Bynes gedoken. Ja, uh, Die uh, volstrekt losgeslagen is, hè? Ja, het is een beetje uh, aftellen wanneer uh, ze er niet meer is. O, oh, echt? Ja, dat denk ik wel. Oh, dat is wel heel... Die speert me dan nog echt to the max. Ja, zoiets. Het is vrij droef allemaal. Ja. Ik doe, het, ik doe het te vrolijk, vind je? Nou, ja, ik weet, hier is de lol voor mij wel een tijdje vanaf. Het is iets te tragisch om echt nog uh, grappig leed voor mij te zijn. Amanda Bynes dus, daar hebben we het zo meteen. Oh. Mee Twitteren doe je via hashtag BeenInToday. En Luc zit daar. Ja, ik moet daar nog wel om lachen hoor, om, om die Twitter <laughs> met de binds Die is helemaal, helemaal crazy, maar goed, ga je straks nog Jij op volgt er ook hebben. echt, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja, nee, heel leuk. Uh, nieuws <laughs> straks in Today's Topics over het lekkere weer. Weet je wat belangrijk is? In nee, In smeren. Oh. Verder had staatssecretaris Steven vandaag dus niet zo'n lekker dagje. En ecstasy zit ineens chokvol met MDMA. De hoeveelheid in zo'n pil de laatste jaren toeneemt... Uh, tot eigenlijk schrikbarende hoogte. Ja, en er zit ook nog een schaduwzijde aan. En die hoor je zo meteen na 9 uur. <lacht> zo makkelijk nu, nee. maar zo leuk. Ja, okay. Robert Meijer, goedenavond. Oh ja, goedenavond in Israël. Jong Oranje op het EK tegenstander is Jong Duitsland. We willen weten hoe het gaat. Bas Stigler. Er is uh, nog niet gescoord in de eerste vier minuten van de wedstrijd. 0-0 stand, maar wel al de tweede hoekschop voor het Nederlands elftal. Die de Duitse keeper, zij het in tweeën, te, uh, te pakken heeft uiteindelijk. Hij had er wat moeite mee. Leno, toch niet de eerste de beste, doelman van Leverkusen. Maar het Nederlands elftal waarover de opstelling driftig is gespeculeerd. Uiteindelijk heeft de kokpot de keuze gemaakt dat naast de Strootman en Maher op het middenveld de derde plek is voor Marco van Ginkel. En dat betekent dat Jordi Klaasie, maar met hem misschien ook wel Leroy Ver, teleurgesteld op de bank moeten zitten. Van Ginkel, Maher, Strootman. Dat is het middenveld van het elftal van dat dus wel wat A-Internationals zo in het veld heeft gebracht. En dat is misschien wel geld als favoriet voor deze wedstrijd. En wie weet wel voor dit toernooi. Hoewel de Duitsers niet te onderschatten, want eigenlijk altijd sterk. En nu in de aanval, maar een aan voorzet vanaf de linkerkant. Dwarrelt vrij ruim voorbij aan het doel van Jeroen Zoet. En dan de Fluit, de scheidsrechter, dat is te horen. Uit Kroatië komt hij, de heer Bebek, omdat er van de Duitsers eentje... en dat is Sebastian Roedi, speler van Hoffenheim... geblesseerd is achtergebleven nadat hij door twee... Nederlandse spelers is opgevangen. Er is dus nog niet heel veel tekening in de strijd... behalve dan dat Oranje dus al twee hoefschoppen mocht nemen. En dat zet wellicht toch een klein beetje de toon. Uh, net zoals, en dat blijkt dan uit herhaling... de heer Rode, die dus gebaseerd, of Rudy, die dus gebaseerd op het uh, gaslicht... tegen de elleboog oploopt. Laat ik het dan maar zo formuleren van de heer Strootman. VVV en Ton Lokhoff gaan uit elkaar. Er zou bij de club te weinig draagvlak zijn, zoals het dan zo mooi heet voor de trainer. VVV degraderen dit jaar naar de Jubilee League. En de vrouwenfinale op Roland Garros zal gaan tussen Maria Sharapova en Serena Williams. Sharapova won in drie sets van Victoria Asarenka. En Williams met het letterlijk Sarah Erani. Nou, niet helemaal letterlijk. Erani van de baan. Erani won slechts één game. De Amerikaanse Serena Williams pakte vervolgens het publiek in met een mooi staaltje Français. Ah, uh, merci beaucoup. J'aime le public aussi. Merci beaucoup. C est, c est <laughs> <C 'est, laughs> uh, je suis très contente uh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ja, wat een weekje bij de nonnen al niet kan doen. William spreekt nu Frans omdat ze een, een Franse trainer heeft. En dat helpt natuurlijk ook. Tot slot, Wilhelm en Chris Froome heeft in de aanloop naar de Tour de France... opnieuw een tik uitgedeeld aan Alberto Contador. Froome won in de Dauphiné de eerste bergetappe van Morel. Op de slotklim was hij samen met Contador weggesprongen... uit een groep, van de, uh, ja, een groep met favorieten. En in de eindsprint was Froome vervolgens duidelijk te beteren. Gisteren in de tijdrit had Froome Contador ook al dik verslagen. Dat was het voor nu. Blijf je luisteren. Uh, ja, ja, want ik ben wel benieuwd wat er nu met die uh, Michel uh, uh, gebeurt. Het is hem, hè, Michel Richters. <kuggen> ja, ja, ja, Ergens ja. verdwenen in Australië. Hmm. Hmm, dat straks met Siert de Vos en Bas Tegler. En Bas Tegler doet natuurlijk ook de wedstrijd Nederland-Duitsland-Jonge Ranje. Hoor je hier ook voortdurend in BNN Today. When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 mm Het was een interview met her, Laura Jansen onlangs waarin ze zei... ja, soms dan ga ik maar met een groepje zeer succesvolle vriendinnen bij elkaar zitten... en dan gaan we zitten simmen over wat er verkeerd is gegaan in ons leven. Omdat ze allemaal nog geen man hebben. Maar ze maakt wel hele mooie muziek. Laura Jansen, Golden. Voor gevangenisbewaarder Wendy Mulder was het een uh, spannende dag vandaag... want in de Tweede Kamer werd de hele dag gedebatteerd... over het masterplan van staatssecretaris Steven. Wendy, Goedenavond. Hey, goedenavond. Hi. Jij werkt uh, in een gevangenis in Heerlgewaard die volgens nog dicht moet. Jij zat gisteravond uitgebreid hier bij mij in de uitzending. Je bent bij het debat, je bent even weggelopen voor ons. Het is nog steeds bezig en je klinkt vrolijk. Ja, dat klopt. Ja, want <laughs> nou ja, in ieder geval een stuk vrolijker. Ja, want uh, goed nieuws voor, voor jou, voor, voor jouw collega's, denk ik. De enkelband uh, als alternatief voor een celstraf wordt geschrapt. En er wordt dan gezegd, dat zou dan betekenen dat er ook minder uh, gevangenissen dicht hoeven. Want die mensen moeten dus gewoon in de gevangenis blijven. Nou ja, dat klopt uh, inderdaad, maar wel gedeeltelijk. Aan het eind van de detentie kunnen gedetineerden nog in aanmerking komen voor een enkelband en niet voorafgaan. Dus dat ze dat uh, gelijk als uh, executiemodel uh, opgedragen krijgen. Ja. Um, uh, en dat uh, de 69 miljoen, die, uh, die is nu vrijgekomen, zeg maar, waardoor er meer inrichtingen open kunnen blijven. En dat heeft te maken met de inflatiecorrectie, die over heel veiligheid en justitie wordt uh, verspreid. Ja, nou je gaat nu heel hard, maar uh, als ik het goed begrijp, is uh, die, um, die 69 miljoen die wilde teven besparen met, uh, door die mensen naar huis te sturen met een enkelband. Dat, dat doet hij dus nu niet, maar dus moet hij die 69 miljoen wel ergens anders vandaan halen. En dat gat wil die gedeeltelijk dekken uh, met dat bijvoorbeeld jij onder andere... want jij werkt in zo'n uh, gevangenis, dat jij geen, ja. auto, geen automatische loonstijging meer krijgt. En, maar nee, dan, dat klopt. Maar daar ben je heel vrolijk over. Ja, ja dat is wel heel raar. Hè? En ik geloof met mij nog heel veel meer ambtenaren die daar vrolijk over zijn... omdat. Uh, omdat wij onze baan kunnen houden, ja. waar, wij, uh, waar wij zo dol op zijn. En weet je voor letterlijk in jouw geval of Heer Hugo Waard open mag blijven? Nee hè? Uh, nee, ik weet, ik weet helemaal niks zeker, maar ik heb wel een hele goede hoop. Een hele goede hoop. Ja. Nou, goed nieuws dus voor jou. Um, uh, je, je klinkt positief. Ik heb begrepen net dat je nog wel over meer dingen blij bent. Um, nou ja, er, er is ruimte inderdaad voor, uh, voor uh, de alternatieven die zijn aangedragen. Mm -hmm. Gaat naar gekeken worden. Ja. Dus dat is wel heel erg mooi. En uh, zo uh, kunnen we nog steeds meer inrichtingen openhouden. Uh, waardoor er uh, op een andere manier wordt bezuinigd. Ja, misschien die, die self-supporting gevangenissen waar we het gisteren over hebben gehad. Hè? Dus dat je de gevangenen zelf gaan koken, daar gaat even naar kijken. Ja, dat klopt. Ja. En Rond 20 juni komt hij dan met een nieuw plan. Um, tot die tijd... Uh, nog even spannend. Ga je nu, nu terug uh, debat in? Ik, uh, wij zijn, uh, we, uh, we hebben even geschorst, zeg maar. Dus we zijn nog uh, aan het eten. En uh, we gaan zo weer uh, debat in, inderdaad. En dan uh, gelukzalig zitten glimlachen op de tribune. <laughs> Wendy, <laughs> <laughs> Wendy Mulder, dankjewel. je wel. Ik glimlachje vanaf. Ja, dankjewel, je wel. Doei. Bas Tegeler, die uh, kijkt naar 13 minuten op de klok. Ja, bij Jong-Oranje tegen Duitsland. Het is nog 0-0. Het Nederlands elftal is beter. Heeft een fluwelen aanval op de mat gelegd na zeven minuten. Waarbij Adam Maher alleen vergat om de bal in het doel te schieten. Hij schoot tegen de keeper op. Prachtige aanval op hoge snelheid. Eén keer raken. De verdediging van de Duitsers werkelijk aan flarden gescheurd. En vanaf ongeveer de strafstops na goed terugleggen van Stroopman. Kon Maher eigenlijk de hoek uitkiezen, maar dat deed hij dus niet goed. Uh, de Teller staat inmiddels op drie voor het Nederlands elftal. Terwijl Daly blind vanaf de linkerkant een ingooi mag nemen. En dat halfweg zijn eigen helft doet in de richting van Ola John. Die met het hoofd probeert de bal terug te leggen op middenvelders. Daar lopen er eigenlijk twee aan voorbij. En dan kan die overnemen. Dat is dan eigenlijk de speler van de Duitsers. Verdient zijn geld in Londen bij Tottenham Hotspur. We kennen hem eigenlijk ook van jaren Schalke 04. Er was nog even de vraag of hij fit zou zijn omdat hij wat last zou hebben van zijn hamstring. Maar dat valt allemaal mee en hij speelt gewoon. Terwijl die aanval afgeslagen is, de aanval wel weer een vervolg krijgt. Omdat oranje verlies leidt halverwege de helft van de tegenstander. Maar dan gaat er een vlag omhoog voor buitenspel. Aan de andere kant voor Patrick Herman, speler van Borussia München Gladbach. En dat betekent dat Oranje de bal weer terug heeft. Het Nederlands-Elftal dus beter tegen Jong Duitsland, maar nog wel 0-0 na een kwartiertje je luistert naar uh, BNN Today op Radio 1, uh, ga even naar facebook.com. Daar vind je allerlei moois, ook over de mensen achter de schermen. Oh, Oh! We spotted the actress shopping at a boutique... where she reportedly locked herself in a changing room for almost two hours. This Amanda Bynes whirlwind keeps getting crazier and crazier by the day... after getting arrested last Thursday night and then released the next morning. It seems a troubled starlet's behavior is wackier than ever. Ja, een starlet in Amerika die maar steeds idioter en idioter doet. Onze hele redactie is, is groot fan. Je worden net Luc er al over. Die uh, checkt de hele dag haar Twitter-account... Amanda Bynes, at Amanda Bynes op Twitter. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ken haar niet. Het is een, een, het is een beetje voor onze tijd, toch, Rianne? Ja, ja zij is nu, ze is drie jaar nu met pensioen. Ze is 27, maar op de 24ste vond ze dat er geen uitdaging meer voor haar zat in acteren. En uh, heeft ze besloten te gaan rentenieren. En dat is ook het moment waarop het echt volledig mis Misschien. is. Gelopen. Entertainment dame Rianne Meijer van Glamorama, de site hier in de studio. Um, we hebben het over Amanda Bynes, 27, dus al drie jaar met pensioen. Ja, ze was een, een disney sterretje Nee, Nickelodeon. Nickelodeon. Dus op, komt op hetzelfde neer, maar het was ook een meisje wat daar een eigen show had. en die al heel jong, uh, nou ja, in ieder geval in Amerika heel beroemd was. En ja, die in de puberteit kwam en zich toen ineens ging afvragen. Uh, wie dat perfecte meisje wat ze op tv speelde... wie dat nou eigenlijk was en wie ze zelf was. Maar een beetje vergelijkbaar met Britney Spears... die begon bij die Mickey Mouse Club en daarna... Uh... Ja, vergelijkbaar met Aldi, vergelijk ja. ook vergelijkbaar met Justin Bieber... met Miley Cyrus. Dus eigenlijk gaat het bij iedereen op dezelfde manier mis. Het gaat alleen bij de een erger mis dan bij de ander. <laughs> en bij haar gaat het heel erg mis. Ja, bij haar gaat het wel zo erg mis dat je kan afvragen... dus inderdaad, of ze... Uh, ze is nu 27, dus als ze dit jaar zou overlijden, komt ze bij de noodware 27-jarige club. Janice Joplin, uh, ja. die hoort er allemaal bij. Uh, uh, Kurt, Kurt Cobain. Cobain. Ja, Hoewel zij af. natuurlijk, ik bedoel, het, het, wat de andere mensen gemeen hebben, is dat ze wel een soort bijzonder talent hadden en dat je van de Mendebines kan afvragen of ze dat ja. heeft. Maar wat, hoe, hoe erg is ze aan het ontsporen? Wat is er allemaal al gebeurd? Ja, het is vorig jaar eigenlijk begonnen met uh, drie. Uh, achter een volgende keer uh, opgepakt voor uh, hit-and-runs of rijden onder invloed. Uh, zij had toen ook al heel snel geen rijbewijs meer. En sindsdien uh, uh, wordt ze eigenlijk continu opgepakt voor steeds bizardere dingen. Ik bedoel, ze is vorige week opgepakt omdat ze marihuana zat te roken in het appartement. en op het moment maar dat, maar dat vind ik nog niet zo erg. Ben nou, in 27? Amerika is dat op zich wel een dingetje. Zeker als je in een appartement woont waarvan de huur... 20.000 dollar per maand is... en de buren in de marihuana rook zitten... omdat jij de hele tijd op, op je waterpijp zit te uh, blazen. Ja, ja. Die ze dus ook nog even uit het raam heeft gegooid snel... toen de politie al voor de deur stond. Ja, ja. ja en vervolgens verschijnt zij uh, in de rechter... want dat gebeurt dan in Amerika meteen de volgende dag... met een soort bizarre hoogblonde pruik op die half van haar hoofd afvalt... waar het blijkt dat, dat ze haar hoofd kaal geschoren heeft daaronder. Ah, een Britney Spearsje. Ja, het ja. is ook en Marley Cyrus. Al die meisjes, ik heb daar een soort psychologische theorie over... dat, dat, dat al die meisjes zich afzetten van dat schattige schoonheids... Imago door hun haar er uh, volledig af te rozen. Terwijl vorige vijf jaar geleden was er nog uh, niks, helemaal niks aan de hand. Er nee. was het een brave Amerikaanse tiener die geen druppel dronk. Dat hoor je in dit for interview. De in club in that. Birds of a feather <coughs> Nog helemaal geen interesse in clubbing. Ja, voort... je kan je afvragen of dat klopt. Hè? Ze zegt, ze beweert nu nog steeds dat ze geen drugs gebruikt en geen alcohol. En dat ze daar allergisch voor is. Ja, de, en dat ze geen waterpijp uit het raam heeft gegooid, maar een vaasje. Dus ja, <laughs> ja, ik denk dat ze vijf jaar geleden daar ook wel. Is een keer wat dronk of een jointje rookte, maar niet in de mate waarin dat nu misgaat. Maar het mooie begrijp ik bijvoorbeeld van Luc, die groot fan van haar is, is dat ze ook op Twitter helemaal losgaat. Ja, um, en, en de meest bizarre fitties heeft met iedereen. En... Ja, eigenlijk vooral met iedereen die haar soort van publiek uh, aanspoort hulp te zoeken. Er zijn veel beken, andere bekende mensen, Press Hilton, de blogger uh, Lens, die ooit bij Justin Timberlake in zijn beentje zat. Uh, en zelfs Lindsay Lohan, begrijp ik. Ja, dus... Lindsay Lohan was uh, eigenlijk meer kwaad dat zij nog niet was opgepakt. Terwijl Lindsay Lohan wel de hele tijd in de cel werd gesmeten. Dus die heeft daarover getwitterd. Okay. Maar en Brianna, die, die ze, waar ze tegen twitterde, dat ze snapte dat Chris, dat Chris er in elkaar had geslagen. Omdat ze gewoon heel lelijk was. Ze heeft een soort dingen ook met lelijk. Ze noemt iedereen op Twitter ook die iets onaardigs tegen haar zegt lelijk. Kortom, uh, je kan je er mee vermaken, zou je kunnen zeggen. Maar jij zei ja. net in het begin van de uitzending... Uh, het is zo ver dat het eigenlijk een beetje triest is. Nou ja, die ouders proberen haar al een tijdje onterekeningsvatbaar te verklaren. Wat de ouders van Britney Spears ook succesvol hebben gedaan. Zodat zij uh, over uh, haar geld kunnen beschikken. En dus Amanda Bynes niet meer in New York... maar steeds nieuwe appartementen kan huren en kan doorgaan met zichzelf stuk maken. Hmm. Dus ja, dat geeft wel aan dat er iets meer aan de hand is... dan iemand uh, die een beetje gek doet. En dat, er wel, ja, dat daar wel serieus uh, iets aan moet gebeuren. Anders springt ze wel binnenkort gewoon een keer echt uit een raam... of en dat neemt is een pilletje te En dat zie je ook wel gebeuren. Ja, ik denk dat, dat wat er nu gaat gebeuren... is dat of die ouders hun zin krijgen, of, uh, of het is klaar. En ja, ik vind dat niet per se... Ik, bedoel, ik snap de charme, ik snap ook waarom... Bedoel, wat, wat daar leuk aan is. Maar ik, ja, als het zo erg wordt... vind ik het op een gegeven moment niet meer zo heel amusant. Je merkt het ook aan hoe erover wordt bericht. Ja. Iedereen is vrij. Zelfs alle ergste gossipmedia... zijn heel terughoudend in deze zaak. En Mende Bynes op Twitter. Kan je er volgen. En, uh, zelf je <laughs> of, orde niet. Of, of niet. Of ja, niet, ja. Of zelf je oordeel vellen. Um, uh, nou ja, het, op, op het moment gaat het nog redelijk. Met haar. Ja, ze leeft nog. Ze leeft nog. Dat ja. wou ik van je horen. <laughs> Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Voelen jullie de oranje koorts al? Want het EK onder 21 gaat voor Nederland vanavond beginnen. En daar hebben we het over. Spelen in jong oranje. Een ticket naar de vergetelheid. Begint het begint te tintelen. Er hangen de vlaggetjes, die sjaaltjes. Ik, ik voel Zeker. hem wel een beetje. Ik, weet je, de oranje kriebels in mijn buik. Hoeveel ja. spelers kun je noemen? Adam Jij Die vervelende strookman. Uh, uh, uh. Oh, van Wolfswinkel. Maar het bijzondere van dit jaar is dat er heel veel spelers van het echte oranje ook in jong oranje spelen. Adem. Doen andere landen dit ook? Nee. nee. In Duitsland mag je zelfs niet in het jonge elftal spelen als je in de grote manschaft bent. Ja, ah, de Duitsers zijn hun regels. Weet u nog 2007? Ja. Verder gaan Europese kampioenen. Volgens mij was de enige grote uit Hintelaar. dat team Huntelaar. En voor de rest zijn we iedereen vergeten. Want daar zou we vanavond over gaan hebben met Sierte Vos... dat eigenlijk in Jong Oranje spelen... het kan een vloek voor je carrière zijn. Ja. Tja, ho ho, niet alleen met Sierte Vos, ook met Bas Dichler. Hé Bas? Zo is dat. Het is, dat. Dat is wel een beetje waar, want ik uh, er maar meteen wat over mag zeggen. Ja. Uh, over het algemeen geldt, wat goed is komt snel. Dus ben je op je 18 of je 19e al goed... dan stroom je normaal gesproken toch snel door... Na het grote oranje denk aan nou ja, Snijder en Van der Vaart en Van ja. Persie. Ja. En dan sla je jong oranje eigenlijk goed deels over. Dus het is wel een beetje waar, maar we gaan er straks nog veel meer over zeggen. Nederland-Duitsland ja. 0-0, kwartwedstrijd gespeeld. Duitsland is een beetje terug in de wedstrijd gekomen. Krijgt nu via Rudi een vrije schop. Er is lengte bij de Duitsers, want die hebben een aantal spelers die echt boven de 1,90 meter uitkomen. La Socca, bijvoorbeeld, de spits van Hertha Berlin. Of Peniel Mlappa, dat is een middenvelder van Borussia Gladbach, geboren in Togo. Vandaar een wat exotische naam. Maar dat betekent dat de Duitsers met dat soort momenten echt gevaarlijk zijn. Je ziet wel dat het Nederlands elftal... maar dat komt ook door de ervaring en alle A-interlands die hier in het veld staan... wat makkelijker voetbal en elkaar als de bal maar eenmaal aan de grond ligt... wat makkelijker vindt. Dat heeft dus die prachtige kansen opgeleverd van Maher. Maar dat was alweer uit de zeven minuut. Daarna heb ik nog een kopbal opgeschreven van Luc de Jong na een minuut of twaalf. Dat was een bal die ruim overging. En daarmee is de koek eigenlijk wel op. Want de laatste tien minuten van Oranje eigenlijk weinig meer gezien. Nu een feil wel op het middenveld waarbij Strootman en Van Ginkel een tegenstander bespringen. Dat levert uiteindelijk de vrijde bal op. Dat is een van de centrale verdedigers. En dan mag het Nederlands elftal via de rechterkant, via Van Rijn, gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Meteen de diepe bal naar Ola John die hem schitterend aanneemt. Dan op snelheid zijn tegenstander voorbij moet. Dat lukt. Maar de tegenstander, en dat is Zorg, een rechtervleugelverdediger van Freiburg, krijgt er nog net een voetje tegen. Wel weer een nieuwe hoekschop voor het Nederlandse Helfden. Dat is inmiddels nummer 5 al die snel genomen wordt. Nou, kunnen we dat nog even bekijken? Snel een bal voor de doel, John. Dan uh, kunnen we dat nog meenemen. Nu wordt er geschoten. Ja, die gaat erin. Want er wordt van afstand geschoten door Maher. En dat is uh, zo'n schot waarvan je eigenlijk verwacht dat hij niet komt. Een hoekschop kort genomen. Dan komt de bal terug richting uh, de punt van het strafschopgebied. En waar je eigenlijk verwacht dat er een voorzet komt op die aanvallers. Schiet Maher zelf. En daar schrikt iedereen zo van. Niet alleen de verslaggever. <lacht> maar ook uh, de keeper van de Duitsers. Dat die bal gewoon in het doel ploft. En zo staat het Nels elftal met 1-0 voor. Ik zit nog eens naar de herhalen te kijken. Volgens mij of die bal is aangeraakt onderweg of die keeper die blundert gewoon. Want die duikt eigenlijk gewoon een voorkomende verkeerde kant op. Die bal zal misschien een zwammertje hebben gekregen. Maar heel vrolijk zal de doelman van de Duitse zich daar niet over voelen. Nee, wordt niet aangeraakt. bal draait gewoon op het laatste moment terug de andere kant op. En zo krijgt Adam Maher, die dus ook al die grote kans kreeg na 7 minuten, uiteindelijk toch de doelpunt op zijn naam. Het is 1-0 voor Jong Oranje na 24 minuten. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Breaking news vanuit Rusland. President Poetin gaat scheiden. Olaf Koens, onze man in Rusland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Alleen nu even in Nederland. Zo <laughs> het. Het nieuws van het jaar in Rusland. Zit je hier? <laughs> nou, uh, gelukkig weten we het al jaren... He, uh, Poetin heeft uh, zijn vrouw eigenlijk al uh, heel lang niet meer. Uh, ze, ze zijn Verzien. samen. Uh, nee, ah. ze, ze is echt heel lang verdwenen. Ja. He, er zijn van die bepaalde officiële gelegenheden. waar je toch met je vrouw moet zijn. Bijvoorbeeld mm -hmm. vorige maand tijdens het paasfeest. ...tijdens de viering van paas in de kerk. Nou, Dimitri Medvedev was daar met zijn vrouw, heel vroom, met een kaarsen. Ja, en Poetin kwam met de burgemeester van Moskou aanzetten. Ja, dat zag er niet uit natuurlijk. Uh, maar die geruchten die gaan al jaren. Iedereen weet het, er waren zelfs geruchten, dat ze in een klooster zou zitten. Nou, dat valt dus mee. Op de staatstelevisie uh, zijn ze samen geïnterviewd, hebben ze samen verteld. Nee, we zijn eigenlijk al heel lang gescheiden. Hm. En uh, ik hoor net van Rianne naast mij. Rianne, het is publiek geheim dat hij al duizend jaar iemand anders heeft, toch? Ja, plus ja. kind. Plus <laughs> kind. Olaf? Ja, de vraag is alleen wie. Er zijn namelijk een aantal verschillende kandidaten, maar het is het meest waarschijnlijk inderdaad dat het om Aline Kalkbaeva gaat. Dus een turnster. Uh, ja, die schijnt dingen te kunnen waar wij geen weet van hebben, Willemijn. Uh, maar um, uh, ja, dat was een turnster. Die later uh, heeft ze een zetel gekregen in het parlement. Nou, die heeft een zoontje. Niemand weet van wie dat zoontje is. Ja, hey, dat zoontje heeft ook van die killerblauwe ogen en zo. Ja, dat is allemaal wel heel duidelijk als oh, journalist uit Moskou. <lacht> um, nu zijn ze dus of je gescheiden of tenminste ze gaan scheiden en um, dat hebben ze ook bekendgemaakt en zij ze zeggen ook het komt vanuit ons beiden. geloof ik. Ja, dat was een uh, fenomenaal geregisseerd stukje uh, televisie uh, een uur geleden op de Russe Staatstelevisie die je zelfs ook in Amsterdam kan ontvangen. Um, <lacht> ja, je zag uh, Poetin uh, naar een balletvoorstelling kijken in een, uh, in een theater in Sint-Petersburg en na afloop uh, werden er vragen gesteld. Ja, zijn vrouw was er ook. De verslaggever vroeg, goh, we zien u nu te vaak met uw vrouw. Toen zeiden ze allebei van, ja we zijn uit nou elkaar, Nou we houden nog wel heel erg van elkaar, we hebben zo lang met elkaar doorgebracht. Hè. Ze hebben elkaar leren kennen, Poetin was een jonger KGB-officier, zij is stewardess van Aeroflot. <laughs> heel romantisch verhaal, maar uh, uh, ja, het blijkt dat uh, werk en privé uh, niet goed samen gaan. Ludmilla. Ludmilla. Ludmilla? Ludmilla. En mag ik nog wat vragen, waarom nu dan wel scheiden? Want ze waren al jaren uit elkaar, dus waarom tien jaar geleden niet dat vertellen en nu ineens wel? Ja, misschien wel omdat het uh, ja, alle politiek uh, moet tegenwoordig persoonlijk zijn. Uh, het, het werd op een gegeven moment gewoon echt genant. Hè, want ik vertelde die kerk, maar op zoveel verschillende gelegenheden. Ja, dat altijd die Poetin daar maar alleen staat. Hè. Ook als die wordt ontvangen in Washington. Uh, Michelle Obama staat er stralend bij en daar staat die Poetin maar in zijn eentje. Ja, misschien dat hij binnenkort die turnster meeneemt. Nou, dat Uuh. zal in ieder geval uh, een stuk gezelliger en een stuk vrolijker zijn. Misschien is dat het. Uh, ik weet het niet. Olaf Koens, onze man in Rusland, tijdelijk in Amsterdam. Dankjewel. Luc, nog eventjes. Snel, wat gaan we doen? Nou, nieuws over ecstasy. Daarom een klein ecstasy-quizje. Ik doe één vraag. Hoe lang blijft ecstasy in je bloed zitten? 24 uur. Nee. Een week. 8 uur. Nee. 72 uur. Op 72 uur kun je het in je bloed terugvinden. Het is niet dat je 72 uur lang knijtjes stoot bent, maar je kunt het wel terugvinden.